Half uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt het ook in het Nederlandse belang... om een harde brexit te voorkomen. De Britten willen meer tijd om een no-deal brexit te voorkomen. Als uitstel bijdraagt aan een goede oplossing, dan is Nederland voor... zei Blok in Luxemburg. Premier May heeft gevraagd om uitstel tot 30 juni. Daarover praat ze vandaag in Parijs en Berlijn... Blok heeft geen idee hoe lang het uitstel moet duren... maar hij wil in dat geval wel dat de Britten meedoen... aan de Europese verkiezingen van mei. In Utrecht worden alle bloemen, knuffels en kaarten weggehaald... die op het 24 oktoberplein zijn neergelegd... na de aanslag in de tram. Op de herdenkingsplek komen planten met rode en witte bloemen... en er wordt nagedacht over een herdenkingsmonument. Bij de aanslag vorige maand kwamen vier mensen om. Verdachte Gugman T. zit in voorarrest... Ruim 90.000 diabetici moeten overschakelen op een goedkoper medicijn. Het middel dat ze gebruikten is volgens de zorgverzekeraars te duur geworden. Het nieuwe middel leidt in sommige gevallen tot ernstige schommelingen in de bloedsuikerwaarde. Zorgverzekeraar CZ zegt dat patiëntenorganisaties en apothekers uitgebreid zijn bijgepraat, maar erkent dat huisartsen niet goed zijn ingelicht. Net als in Noorwegen en Zweden moet prostitutiebezoek in Nederland strafbaar worden, vindt een christelijke jongerenbeweging. Daarom heeft de organisatie 40.000 handtekeningen verzameld die morgen worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De organisatie zegt dat prostitutie leidt tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het weer in het uiterste zuiden bewolkt en plaatselijk een bui. In de rest van het land is het zonnig en droog. Het wordt vanmiddag 10 graden op de Wadden en 17 in het zuiden. Vanaf morgen wordt het frisser, wel is het geregeld zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Durgerdam en Amsterdam-Hemhavens, 8 kilometer. De vertraging is nog altijd meer dan 30 minuten.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 Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Klap je op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de manen Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Bier, vier, vier Aardens vier, vier, vier Op de rivier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wetsen Schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juist.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 Zodra men geen ideaal meer heeft, heeft ze het leven niet te leven en leeft donker en leeft. Leef. Leven dat is vechten voor je broodje. Je bezwijkt, niet van het stootje. Je op het einde dan het loodje Is het het mooiste als je gaat precies zo kaal als toen je kwam Het je immers toch niet al vervuiden al de rijkdom van de aarde Je hebt er niks aan in je kist. Het enige lichtste ervan is dat je familie te weer Wanneer je alles maar had Wat op je hart graag bezat, wat een dode. Want juist die dagelijkse jacht naar wat de zin en wat macht geeft aan je leven, doel. Een beetje fok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jongen en mooi, zodra een mens geen ideaal meer heeft. Heeft hem het leven niet meer te geven en hij is dood terwijl Een beetje gok moet zijn, een beetje knok is wel pijn. Dat houdt je jongen mooi, zodra men geen ideaal meer Heeft Even met leven liefde te geven en is dood verwijderlijk. In de kromme Elleboogstraat is een frisselijk lawaai omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal mot. Het is een herrie een geslinger, een gewalm een gedraai. Non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf op de bezitter, staat de slinger in de stank. Staat de stapelen, maar lauw zoegen geeft een jippie. Buurman Neles zegt ik, gooi een scheutje, jaai je hem in de tank. Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liep hij. zegt, dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik. Paar zegt ja, dat doe ik ook, als ik ooit te lang voor. Vader Amerikaans van het hiepen Is het proto auto type. En hij pulkt een meter kaal vanuit zijn hangstof Met heel chimiaans geluid Tucht dan het snelle straatje uit diep, daar heb je de hiep. Daar heb je de hiep. Van Janssen diep, daar heb je de hiep. Daar heb je de diep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille krom naar de achterhoek of hillegom. Diep, diep, daar heb je die Daar heb je de, jip. Daar de jip. die malle je. En ze tuffen door het straatje even gauw het pleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Moken. Tante Sjaan komt net naar buiten met een klole in haar mond.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 Papa zegt ik zie de accu lekker. Nee, zegt tante. U hoort de muziek van Toon Hermans met de Jeep van Jansen. En daarvoor Willy Derby met Wanneer je alles had.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 Om, uh, om de liedjes heen. De liedjes uit de serie kwamen uit op single. langspelplaat... en op toen nog vrij nieuwe muziekazetters. U hoort er nu eentje. Ja, zuster, nee, zuster, met worstje nog Met de zenuwen rijden wij. Van beestje je dan worstje over de zetten jagen wij. Van beestje je dan worstje. Van beestje je dan worstje. Van beestje je dan je nog gerat. Nergens kunnen wij schuilen Harder, harder gaat de schreef Van Weesje naar Bosje sneller, sneller raakt het paard Van Weesje naar Bosje Van Weesje naar Bosje Van Weesje naar Bosje Naar karaat Luister dan, ze komen nader de, de ogen. Rijd ons moeder, rijd ons balen Ziener,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 Wees lekker reis, van, van naar nooit vergeten Wij die toch. Van beestje naar wasje, van beestje naar wasje, van beestje naar wasje, dat doe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 en de plank wordt weggesjord, als je onderdrukt wordt snikken en je oog zo branderig wordt, als je al je lievelingen schreiend op de kade ziet, voel je voor het eerst hoeveel je in je lijntje achterliet.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 Tussen ons beiden, doorstaat een zware ploeg. Doch trouw zal ik je blijven, hoe ver ik ook verdoen. De tijd kan eeuwig schijnen, maar eenmaal kom ik weer. En zijn we dan tezamen, verlaat je nooit. Als ik van je scheiden moet, weet niet weder als je het Jonge liefje blijft in mijn gedachten, daarom zal ik altijd op je wachten. Als ik van je scheiden moet. Er even als het kan, naar het lied van arme Jan, die geliefde kennen mocht, daar geen vrouw hem zocht. Maar vergeet niet, brave mensen, want het leven u ook biedt. Nee, zonder liefde gaat het niet, oh nee, dan gaat het niet. Eén woonde hij rijk en net, had zijn buikje rond en vet, maar zijn kool bestaan is hem slecht vergaan, want zijn hart kende slechts armoede. En hoe men het ook beziet, is onderliezen gaat ja, het dus niet, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deels door slimheid en geweld. Rijken was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Wanden beeldschoon meisje, dat u hare lippen wiet, want onder lieden gaat het niet, oh nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijk, steden weg, de mens op pad, was dat even straf. Maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem niet, en achter de tralies leef men niet, oh nee, dan leef men niet. De arme Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, hoe u voorhuil maakt. Houdt u van een vrouw wel trouw, dus als ze u ook haar niet ziet, want zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet. En zie hier het eind van het lied, zonder liefde gaat het niet. Hebt u steeds elkander lief, hebt steeds lief.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 En De later trad dat het land op met eigen familie-ensemble. Met zijn eigen familie-ensemble, waar zijn zoon André De Laat en zijn dochter Caroline De Laat hem op de piano begeleiden. U hoort hem nu, met die grote hit 1936. August De Laat met Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, een je, maak er van wat je kan. Zijn een en je succes wil boeken. Luister dan naar een rat.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 Me, the harmony is beautiful.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 harmony, but we're here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 En dan klonk tot diep in de nacht de harmonie, hal ik idee, gaat dood verloren, de harmonie.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 En hij werd ontdekt door Jules Monag, die hem in contact bracht met Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten dat school de voorzanger zou worden van een synagoge. Wat hij uiteindelijk nooit is geworden. En hij heeft lessen gevolgd op het Joodse seminarium. Maar hij is nooit voorzanger geworden, dus zoals ik net al zei. Zijn eigenlijke artiestenloopbaan begon toen hij in 1916 van Napte Lamar... een kinderrol aangeboden kreeg in de operette De Marskramen.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 Laat mij als ridder jouw sprookjes help, de oude romans en doen er leven. Schoon in Amsterdam bijna, hier een pleintje daar een vraag. Alles ligt gevuld in, in het waarste oude romantiek. In de de lampen lampenschijn, laat het mooie Rembrandt. Voor je en stil verlaten zullen. Oh,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 de dochter van Marie Planchet Marie Planchet Marie Planchet en daar gaat de dochter van Marie Planchet van voorzighare winkel en van achterstand nee.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 Houd ze waren, zijt die blonte tegen mij. Houd ze waren, houd ze waren, dan zijn ik er gerre baar. Houd ze waren, houd ze waren, want dan zijn ik er gerre Marianneke speelt de manakelot, Marianneke danst. Hop, Marianneke speelt de manakelot, Marianneke danst. Vijf van tomaat, patat met worstjes. Vijf van tomaat, patat met saloef en erbij een dikke serverla. En erbij een dikke serverla. Vijf van tomaat, patat met worstjes. Oma. Pataten missal op en er een dikke servelag. <laughs> Vier En ja, dat was Tony Bell met Alleman Zingt. En daarvoor Helentje van Capelle met Flip de Fluiter. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het programma gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even de voor het beschikbaar stellen van deze mooie Nederlandstalige muziek. En het laat u achter met een man die overleden is in Zandvoort op 24 juni 1959. Ik heb het over Lodewijk.